VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Hula... met zware azalie heeft bestookt. Verder veroordeelt de veiligheidsraad het mishandelen... en standrechtelijk executeren van burgers in Hula. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was hier sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen... maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd... dat hij zichzelf iets wilde aandoen...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 Marokko kampt met een hoge werkloosheid, vooral onder jongeren. De helft van de mensen tussen 15 en 29 jaar zit zonder werk. Het weer helder en kans op mist, overdag veel zon... en die scholen dan vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Er schijnt hoe langer hoe meer agressie in vliegtuigen te wezen. Maar ik vind het helemaal niet raar. Ja, alleen al de manier waarop je zit. Vreselijk. Helemaal in elkaar gekronkeld. Ben je geen lilliput dan word je gek. Ga dan niet vliegen, hoor ik u zeggen. Je hoeft toch niet? Nee... Maar zo probeer ik dan meestal bij het gangpad te gaan zitten... Hè, zodat je ook niet nog eens twee snurkende buren wakker moet porren... omdat je zo nodig naar het toilet moet. Maar dan krijg je weer die karretjes steeds over je tenen en tegen, de, tegen je knieën. En ik hoef die karretjes niet. Ik hoef geen parfum, stories, drankies. Ja, één kopje thee en een broodje. Maar laatst in het vliegtuig in Spanje heb ik dus ook een agressieve aanval gehad. Vanwege die klerenkarretjes. Na acht keer komt die kar voor de negende keer over mijn tenen heen. Hè, net over mijn extra hoog. Dus ik roep... Au, rot nou eens een keer op met je karretje. Meteen de hele ploeg stewardesses op me af. En dat ik agressief was. En waar ik de brutaliteit vandaan haalde. En dat ik het hele toestel in gevaar bracht. Alle passagiers... Nou, ik werd gelijk aangesproken als een terrorist. Nou ja, het liep met een sisser af. Maar ik kreeg toch wel schoorvoetend een paar medestanders. En dat gaf zo'n opluchting dat we op het laatst zaten te zingen met z'n allen. En dat mocht dan ook weer niet. Enfin, als je even op een andere manier kan, hè, Trein, auto, boot, lopende. Ga er niet de lucht in met zo'n apparaat. Prettige Pinkster. Doei, doei. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com voor meer fijne gedachten. Goed, maar eerst welkom uh, singer-songwriter uh, Rogier Pelgrim, William van Bardeveld op de toetsen en Janneke Woudstra als uh, backing vocalist. Ja toch? Ja zeker. Zeg, uh, uh, hoe hebben jullie deze hitte overleefd leefd deze week? Nou, vandaag was in ieder geval een uitermate ontspannen dagje waar we niet heel erg veel uh, hebben gedaan Gewoon een beetje van de zon genoten. Maar eigenlijk hebben we vrijdag en zaterdag vooral ontzettend veel gespeeld. Zes keer. Twee keer in Delft op vrijdag. En toen drie keer in Delft op zaterdag. En s'avonds nog een keer in Almere. Jeetje. Dus uh, pff, daarna moesten we wel even flink thuis afkoelen. Moest je even bijkomen, ja. Zeker. In jouw geboorteplaats, Delft. Ja? Ja. ja. ja. Okay. Heb je er lang gewoond? Janneke? Uh, ja, tot twee jaar geleden. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja. En hoe was het daar? Wat voor optredens waren dat? Nou, we, we waren onderdeel van een uh, theaterfestivaletje dat Delft Fringe heet. En dan hadden ze op allerlei plekken in de stad, op uh, bijzondere locaties, hadden ze concerten. Dus wij hebben bijvoorbeeld in een atelier gespeeld. Maar ook uh, ergens in een heel chic grachtenpand. Dus dat was echt ontzettend te gek. Dus ja, je, ja. je speelt op uh, ja, de, de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Hé, hey, en, en William, waar, waar staat jouw stulpje? Woon je nou in Terneuzen? Nee, daar kom ik wel vandaan, maar ik oh. woon nu in Ede. Oh, je woont ja. ook in Ede. Maar je hebt in ieder geval die wollen muts afgezet, Rogier. Ja, maar dat, dat, die, die, die foto die <laughs> komt uit de winter, hè? Dus nee, in de lente is, is dat toch... Het uh... is ook niet de meest flatteuze foto, dat weet je, hè? Nou, dat vind ik niet zo aardig. Dat is toch een hele <laughs> leuke foto, Adeline. <laughs> Hij is niet flatteus. Flatteus. Ja, nou dat is sowieso ook een woord dat ik niet zoveel gebruik. Dus uh, ja, dan. <laughs> <laughs> ja, maakt het allemaal niet uit. Belangrijker uh, het is, het belangrijke is uh, hoe jullie klinken. Laat maar horen, het eerste okay, nummer. Dit is Mindside Tramp.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 A dreadful a lonely, a bird.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 Dat is erg mooi. Dank je erg ja. mooi. Oh, wauw. Ik ga even opzommen wat we de rest van de nacht hebben. Dan gaan we weer door. Uh, aanstaande vrijdag 1 juni begint weer uh, de maand van het spannende boek. Heerlijk. Vind ik echt een vakantie onder de boeken. Hè? <coughs> een lekkere thriller. Uh, een aantal uh, Nederlandse schrijvers wordt er ook uh, steeds beter in. Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik niet zo heel dol ben op... Het vrouwelijk trillertalent in Nederland. Nou, dat is niet eerlijk. Er zitten ook wel een paar goeie bij, hoor. Er is er eentje genomineerd voor de Gouden Strop. Dat heb ik, uh, en dat boek heb ik nog niet gelezen... maar dan kreeg ik ook van een uh, luisteraar al die op de website had gezien... dat ik dat genoteerd had, dat dat een, een, een pseudoniem is voor een man... Nou, moet ik nog uitzoeken. Goed. Ik heb in ieder geval wel drie andere genomineerde boeken gelezen. Die ga ik bespreken. De winnaar wordt aanstaande donderdag 31 mei onthuld. tijdens de avond van het Spannende Boeken. En het is dit keer georganiseerd uh, in, in het oude Shaffy Theater aan de Keizersgracht. Uh, Felix Meritus heet het uh, tegenwoordig. Goed. Het uh, hoorspelopherhaling op herhaling is weer uh, van de ons nu toch wel best vertrouwde. 100-jarige Leon Povel. 35 jaar geleden verklankte hij uh, een. Uh, een oud hoorspelscenario van de Poolse schrijver Stanislav Lem. En de titel Maannacht. Je hoort twee maanonderzoekers eh, vlak voordat ze een terugreis zullen aanvangen. En dan komen ze in een heel moeilijke situatie terecht. Met onder andere de acteurs Gees Lienebank en Huib Broos. Um, ik zag de tweede serie over die Deense premier Brigitte Nijborg. Nou, Borgen 2 dus. Nou, ik vind dat echt weer genieten hoor. Van die slangenkuil die de politiek kennelijk toch overal op de wereld is. Weer goed gemaakt en uh, vol met uh, maatschappelijke uh, relevante zaken. Nou, Jan Emaus heeft weer een track tracers vol betere oude meuk gebrouwen. Van die platen die je potverdorie bijna nooit meer op de radio hoort. En onze Fafi DJ met de lange naam. To the rescue! Dat heb ik wel onthouden. Nou, Ik verheug me al op zijn bijdrage. Uh, Jan Eemhuis is ook weer in gesprek gegaan met Rex van Beuningen... oprichter van de SPAM, Stichting Promotie Achtergrondmuziek. Ik <laughs> nou, ben benieuwd welke muzikale parel... nu weer aan de vergetelheid ontrukt wordt. En we vervolgen ook ons broodspoor... en we blijven daarbij nog even rondhangen in Paradiso. En daar vertelt Vrees Picht over haar ontmoetingen met Jan... Uh, Herman, sorry... Oh ja, Jan heeft ook natuurlijk weer een uh, mysterie van Emily geschreven. Ik heb nog een dotje leuke, oude en nieuwe muziek... die anders ook nooit gedraand, gedraaid wordt op de Nationale Radio. Kennelijk alleen s'nachts, maar goed. Tot slot de website, uh, www.adelinevanieer.nl. Kan je van alles op vinden, lezen, terugluisteren, podcasten. Hop. Je kan ook mailen naar KRO.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook. Daar heeft Francis net een leuke foto van ons vieren gezet. Dus dat is ook leuk. Dat is, moet je gewoon bij Adeline van Leer zijn. Nou, ik ben klaar. Uh, Janneke Rogier en uh, William. Zeg je echt het William? Ja, de hele tijd. Ja. William. Ja, dat is goed. Ik vind het mooi. Ja, ja. Ik noem hem af en toe ook wel gewoon Will. Ja. Echt hè? Of Willem. Huh? Want jullie zijn een setje, hè? Janneke. Ja. En, uh, en wat ja. zeg jij? Will. Ah! En dan zeg ik William. Oké, okay, dank je. <laughs> Willem mag ook worden. Geen probleem. Niet <laughs> Willy. Niet Willy. Nee, nee geen Willy. Nee, Willy. Oké, okay, William. Of mine, they seem to slip away, and I know what's right. Though I'm afraid I might give wasting my best days. Never mind the weather. Never mind the rain. Never mind every little thing. Is tearing me apart. I am going for a walk today. Today, I could build a dream and make it seem that everything's okay. I could leave to. I better do something today. Oh, I better do something today. I am going to Adelina today. Hartstikke ah, goed. Kom even zitten, Rog hier. Oké, okay, ik kom erbij. En Janet, jij ga jou ook zitten? Blijf jij maar even ik daar, daar even. dan doe, jij, doe ik jou straks. En uh, neem wat te drinken. En geeft die lover van je ook wat moet jij niks zeggen? Nee, ja, ik pak wel wat. Oké, okay, is goed. Ga soort. lekker zitten. En ja. die microfoon een beetje. Nee, nee, nee. Ja. Denk ik zo. <laughs> hey, ik moet even jouw doopzee lichten, hè? Dus uh, begin maar. Geboren getogen wanneer en waar? Uh, 7 november 1986 de Dordrecht. Ja, en daar ben ik geboren en ik ben vervolgens getogen vanaf ongeveer uh, mijn vierde in Ede. Mag wel iets verder van de microfoon. Zo, ja, zo, ja, rustig. Ja, ja, ja, ja. Vanaf je vierde in Ede, oké. Okay. Ja. Hé, hey, broers en zussen? Ik heb uh, twee broers en een zus. Okay. Ik ben de jongste. En jij bent de jongste. Een muzikaal nest? Uh, een beetje ja en nee. Mijn broer was heel erg veel met muziek bezig. Uh, bij mijn vaders kant komt het wat minder voor, bij mijn moeders kant best wel heel erg veel. Dus ik heb het waarschijnlijk een beetje van die kant overgenomen. Ja. En wat hoorde jij vroeger als muziek, als kind? Um, ja, echt van alles. Mijn ouders draaiden heel veel popmuziek. Dus dat was echt uh, uh, Beatles, Rolling Stones, U2, R.E.M., Neil Young, Cohen, Dylan. Okay. Ja, van alles. Dus wat dat betreft heb ik uh, niks, uh, niks te klagen gehad. Nee. En wanneer had je je eerste gitaartje? Uh, nou, uh, er was een Spaanse gitaar in de familie van mijn zus. Uh, en die speelde daar heel erg lang op. En op een gegeven moment nam mijn broer dat een beetje over. En die had in twee maanden ongeveer geleerd wat zij in vier jaar had geleerd. Dus uh, die was een beetje gefrustreerd. En toen, uh, dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg tof. Uh, dus toen ben ik dat ook een beetje gaan, uh, gaan leren. Ik ben nooit zo goed geworden als mijn eigen broer eigenlijk. Uh, want die was meer gitarist en ik was eigenlijk. En die meer doet gewoon... er nu niks meer mee? Uh, jawel, jawel, die speelt ook nog gewoon, uh, steeds regelmatig en zo. Maar nog wel gewoon als vrije tijd zijn lol, ja. All, ja. ja. Hey, en uh, toen had je je eerste bandje op je veertiende, of niet? Ja, dat klopt. Uh, in de brugklas, of nee, in de tweede klas, ben ik voor een talentjacht op school toen een bandje begonnen. Dat heette Nuclear Playground. En daar heb ik echt de. Waarom, waarom die naam? Uh, nou, vooral omdat het gewoon wel cool en ruig klonk. En dat wilden we vooral wel in die tijd. En uh, ook de tegenstelling van Nuclear en Playground, zeg maar, het gevaarlijke en het kinderlijke, dat, dat, dat vond ik denk ik ook wel leuk. En dat, dat bandje heb ik van mijn 14e tot mijn 21e ingezeten. Ja, waanzinnig. Ja. Dus dat is echt negen jaar of zo. Ja, ja dat is een lang deel ja, van mijn leven en, geweest. En heb je ook veel opgetreden? Ja, waarschijnlijk hebben we ondertussen wel hier meer mee opgetreden. Maar we hebben toch wel, denk ik, wel 150 keer gespeeld of zo met Nuclear Playground En jij hebt ook een plaatje gemaakt? Twee keer een EP'tje. Met, twee keer met vijf liedjes. En dat was uh, uh, meer rock, harder? Ja, of wat? ja, dat was meer alternatieve rock. Dus uh, ja, wilde van uh, Muse en Incubus, maar ook U2. Tenminste, de, de, de gitarist en, en ik hielden van U2, de drummer en de bassist, vonden ja. dat verschrikkelijk. Hey, en wat deed jij? Ook gitaar spelen of alleen zingen? Uh, vooral zingen en een klein beetje akoestische gitaar. Maar ik schreef wel de, de, ja, de, het meeste materiaal van de band. Ja, ja. En uh, dus, dus je bent heel goed in Engels geworden? Of? Of, nou, ik wil niet te hoog van de toren geblazen, maar ik kan me wel redelijk goed redden in het Engels. Dus uh, ik heb wel veel altijd in het Engels geschreven. Heel, af en toe wel eens iets in de Nederlands. Maar voor, ja, Engels is toch voorlopig wel echt de taal waarin ik uh, schrijf. Ja. En, en als je het uh, niet weet, dan vraag je het aan? Nou, bijvoorbeeld mijn zus, want die heeft Engels gestudeerd. Ja, dat is wel handig. <laughs> dus, en ik heb ook wel wat, uh, wat native speakers uh, uh, onder mijn vrienden. Ik heb bijvoorbeeld een vriend en die woont in Canada. Dus dan soms als ik een tekst heb geschreven of een biografie in het Engels... Oh, dan okay. vraag ik van, kun je het even checken? Oh, uh, ja, dat is wel ja. slim, ja. Ja. ja. Ja, want het is behoorlijk... Ja, je hebt geen teksten, behalve dan de teksten van het nummer wat je dadelijk gaat spelen. Er staan er verder geen teksten natuurlijk bij. Eh. Nee. Want het is best wel lastig om... Uh, denk ik, waar zingt hij nou het eigenlijk over? Ja, nou, dit laatste nummer was wel... Maar dat eerste nummer wat je zong... Ja? Nou, dan wil ik de tekst wel eens van lezen. Ja, dat mag. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> ik had hem zo ja. Uh, okay. Hoezo dan? Nee, nou, dat kon ik niet helemaal volgen. Ja, ja, dat is een beetje een, een liedje dat gaat een beetje over over eenzaamheid en onzekerheid... en jezelf een beetje een, een kluizenaar voelen. En dat heb ik een paar jaar geleden geschreven. Toen uh, zat ik niet zo goed in mijn vel. En uh, dat, is een beetje, dat, dat liedje doet me een beetje herinneren aan die tijd. Nou ja. Ja. Hey, en nu zit je wel goed in je vel? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Komt er dan nog wel wat, wat bovenborde? Nou ja, soms is het wel echt goed als het een beetje kut gaat. Want <lacht> dat, is wel, dat is wel goed voor de songs. Uh, um, maar... Ja, er is altijd wel wat over te schrijven. Ja. Hey, je bent ook uh, uh, na middelbare school een, een, gewoon een opleiding gaan doen voor journal journalistiek. Ja. Met wat in het vooruitzicht? Nou ja, Het was eigenlijk de bedoeling, maar dat was een beetje slecht. Van, me. Ik, wilde, ik dacht eigenlijk van, nou vind me wel heel erg leuk om auditie te doen bij de kleinkunst. Ik bedoel, heel veel mensen doen dat, maar ik had me totaal niet goed voorbereid. Dus ik, ik, ik, ik, ik, was dat gewoon, uh, ik was daar te laat voor, dus dat ging niet door. Dus toen moest ik na de middelbare school toch iets gaan doen. Dus ik dacht van, nou in Ede zit een opleiding voor journalistiek. Lijkt me leuk, ga ik dat een jaartje doen? En dan haal ik een proppen duizen en dan kan ik daarna altijd nog de kleinkunst of iets anders gaan doen. Ja. En toen ging ik die opleiding doen en toen kwam ik eigenlijk achter van ja, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg tof. En ik ben nu toch heel erg met mijn bandje bezig en zo. Dus toen heb ik die opleiding maar afgemaakt. En op zich ook helemaal geen spijt van gehad, want het was een hele leuke opleiding. En uh, ja, het is ook wel gewoon nu waar ik, mijn, uh, waar ik naast de muziek dan uh, mijn brood mee verdien. Ja? Ja. ja, wat doe je? Ja, ik ben uh, videomaker en video-editor. Oh. Uh, dus ik maak voor allerlei opdrachtgevers, maak ik, uh, maak ik video's. Oh, wat goed. Ja. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Hey, uh, maar het, het zingen, dat is meer uh, om het mogelijk te maken om te blijven zingen en, uh, en spelen. Ja, ja, inderdaad. Ik bedoel, uh, We zijn hard aan de weg aan het timberen en uh, uh, ja, we, we kunnen er nog niet van leven, maar ja. er zit wel echt een stijgende lijn in. Ja. Uh, is jouw vader uh, uh, echt schilder of is dat een hobby van hem? Uh, nou, hij zal zelf zeggen dat het een, een hobby van hem is. Maar hij heeft wel zeg maar, een, een, een kunstopleiding uh, gehad. En hij heeft dat al zijn hele leven gedaan. Dus ik vind hem zelf wel, uh, wel schilder. Maar hij zal zelf zeggen dat het een hobby is. Ja. Wat is het? Kees of Cees, Belgrim? Uh, nou, dan mogen mensen een beetje zelf bepalen. Sommige mensen noemen hem C's, maar de meeste wel Kees. Kees, okay, nou goed. Kees, we uh, uh, hebben het over hem omdat hij de leverancier is van uh, het album, uh, de het cover van jouw album. Ja, het Artwork, ja. ja en uh, je hebt hier ook een, een, een replica, neem ik aan. Van ja, dat een is een replica. Ja. Staat hier uh, tegen het toetsenbord van uh, William. <lacht> het is een, een, een heel mooi schilderij. Uh, een beetje, uh, hoe noem je dat? Een naïeve stijl. Huh? Ja, een Heel beetje kinderlijk. Ja, heel kleurig. En vertel jij maar wat je erop ziet. Uh, nou ja, mijn vader die heeft een schilderij gemaakt van. Uh, dat, de, de, dat gaat, ik heb een liedje geschreven over een jeugdherinnering. En ik heb gevraagd of hij uh, daar een schilderij over wilde maken. Wat je op het schilderij ziet is uh, de, de Heilige Maagd Maria, de moeder Gods met het kindje Jezus. Uh, je ziet vervolgens een jonge man met een grote R die op een, uh, een soort van ladder staat. En dat, ik denk dat ik dat ben. En dan vervolgens een engel met een, een, een hoed erboven. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, en wie is die engel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zou ik nog eens een keertje aan mijn pa moeten vragen. En wat, is het een hondje of een koe of een varken? Wat is dat? Ik denk dat het een koe, een koe is. Een koe, oké. Okay. Ja. En is, je ziet een kapelleken. Een kapelleken. ja ah, een kapelletje. Ja. En die ladder is gewoon... Jou, jij wil maatschappelijk stijgen. <laughs> ja? Nou ja, kijk, ik bedoel, het is kunst. Hè? Dus je moet het gewoon <laughs> lekker interpreteren zoals je ja. het zelf wil. Ja. Uh, maar nee, maar het is denk ik meer omdat het natuurlijk ook een beetje Maria en Jezus en een engel is. Dan de, de, de, de ladder staat natuurlijk ook wel uh, zeg maar in de religieuze symboliek voor uh, de, de ladder naar de hemel. Uh, de Jacobs ladder. Ik, tenminste, dat denk ik. Stairway to ja, om een beetje in de, de popmuziekmetaforen te okay. blijven hangen. Ja. Um, jij uh, je zingt een lied en je album heet ook naar dat nummer. Uh, Our Dear Lady of the Plains. Our Dear Lady of the Plains. Uh, Ga je het verhaal vertellen of ga je eerst het lied zingen en dan het verhaal vertellen? Wat doen we? Uh, ik vind het wel leuk om het eerst even te vertellen. Dan, okay. uh... ja, dan krijgt het meer plek, bedoel Ja, je? ja, ja. ja, ja. Uh, nou, dat liedje dat gaat over een jeugdherinnering van een vakantie in Frankrijk. Daar gingen wij elk jaar naartoe. We gingen altijd naar Bretagne. Uh, wij kampeerden daar altijd bij een boer. En die heette Lois. Daar heeft onze familie een soort van vriendschap mee opgebouwd. En uh, mijn vader die vond op een dag uh, een oude, verweerde deur op zijn erf. En uh, hij uh, kreeg de geest en hij maakte daar uh, een eenvoudig schilderij op... van de heilige maagd en het, Maria en het kindje Jezus. En nu wilde het toeval dat langs de boerderij van Lois... een paar dagen later een pelgrimstocht zou trekken. Dus mijn vader die zet uh, dat schilderij in een leegstaande schuur neer. Hij zet er wat bloemetjes naast, daar zet er wat kaarsjes bij. En uh, die pelgrims die komen langs, omdat er ook een drinkpost is op, de er op het erf. En uh, die gaan daar ook naar binnen... En op dat moment gebeurde er iets wat wij echt totaal niet hadden verwacht. Die mensen namen het namelijk echt bloedserieus wat ze zagen. Dus ze begonnen kruisjes te slaan en weesgegroetjes te zeggen... en vrome gebeden op te zeggen. En wij hadden zoiets van, wat gebeurt hier? En mijn neefje en nichtje die gaan langs met een mandje... en die halen 200 frank, halen ze op... Daar hebben we uiteindelijk netjes aan de plaatselijke pastoor gebracht. Want we dachten, daar kunnen we niet de barbecue van gaan betalen. <lacht> uh, van mensen die dat met hun ziel aan zaligheid hebben gegeven. En uh, nou ja, dat liedje dat gaat dus over een, uh, eigenlijk een boerenschuur... die onbedoeld verandert in, uh, in een kapel, in een soort van heiligdom. Oké, okay, ga zingen. Nou, ik het horen. Rogier Pelgrim en Janneke en William. My painted Mary, the mother of God. It was summer, a French holiday, and the flowers we'd gathered surrounded our saint, our dear lady of the plains. Ooh.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 was set in the image He'd made. Our Lady ascending to the sky above. Grace Ooh. Yes Kom maar nou even hier zitten, want dit is natuurlijk toch wel een, uh, een opvallend liedje hè? Uh, Anno nu en uh, een religieuze ervaring Heeft je vader echt het schilderij voor brand toen? Of heb je dat, is dat dichterlijke vrijheid? Uh... Dat laden, dat wil ik graag in het midden houden. Nou, maar hoe is het afgelopen? Jullie vonden het ook een beetje eng, zeiden dat zei je, dat, uh, dat je dat opriep, dat hem met dat uh, ja, ja, ja, ja. Vonden je ook een beetje eng? Uh, ja, nou ja, dat was toch uiteindelijk vonden we het heel mooi, een hele mooie ervaring. Maar je schrikt er toch wel van dat je eigenlijk gewoon iets, ja, gewoon een vriendelijk gebaar wil maken naar die mensen en dat die mensen dan dat echt als een, gewoon als een oprechte religieuze ervaring beleven. Ja, ja dat, is toch, dat was toch wel even onverwachts. Ja. Maar vooral, we vonden het vooral heel mooi. Of voelde het blasfemisch dat jullie dat gedaan hadden? Nee, nee, nee, totaal niet. Nee, nee omdat we ook gewoon bij die mensen zagen dat het echt was. Nee. Nou kom je uit Ede, dat is toch de Bijbelbeld, hè? Klopt, ja. En daar ben je een onderdeel van ook? Uh, ja, in die zin, ik ben daar opgegroeid en ik heb daar mijn achtergrond. Dus ik heb ook wel inderdaad een kerkelijke achtergrond. Ja. Dus, ja. Is, is die nu nog belangrijk? Ja, die is nog belangrijk. Uh, dus uh, ik uh, ga zondag ook wel naar de kerk en dat soort dingen. Uh, maar je mag in, in... wel hier komen spelen. Ja, precies. Nou, dat zegt al <lacht> genoeg, zeg maar. Dus nee, het, het, het, het, absoluut. Mijn, mijn, mijn, uh, mijn uh, christelijke achtergrond die, die, die, die speelt gewoon een belangrijke rol in mijn leven. Komt ook wel uh, af en toe terug in mijn liedjes. Maar ik hoef nergens zieltjes voor te winnen. Ik wil gewoon graag muziek maken. En ik wil gewoon beoordeeld worden op of ik wel of niet goede muziek maak. En. Uh, ja, en dit is gewoon, weet je wel, geloof is gewoon een onderdeel van mijn leven en wie ik ben. Dus is het onvermijdelijk dat ik daar af en toe over zing. Maar ik heb ook ja, genoeg liedjes die ja, over meer aardse uh, zaken gaan. Ja, uh, hoe werkt zoiets? Uh, hoe hoe uh, Kan je jouw geloof uitleggen? Uh, hoe bedoel je? Wat? Nou ja, jouw geloof in, in, in, in God, in de Heilige Maria. Ja. Nou kijk, ik ben natuurlijk protestant, dus, ja. uh, uh, dus wij, wij hebben eigenlijk niet zoveel met Maria. Oh. Eigenlijk zou jij daar als KRO-president ja, precies meer ja. mee moeten hebben. Nou ja, ja, ja, ja, ja. Maar waarom hebben jullie daar zo weinig mee? Uh, nou ja, uh, kijk, de protestanten, die zijn natuurlijk. Um, um, uh, of moeten we het aan Janiker vragen? Want je hebt theologie <laughs> gestudeerd, hè? <laughs> Hè? <laughs> Ik zal. Het... <laughs> ja, nou, kijk, uh, uh, uh, protestanten hebben eigenlijk van oudsher altijd wel een beetje moeite gehad met Maria. Uh, omdat ze het eigenlijk niet helemaal goed vonden dat dan de gelovigen Maria gingen aanbidden. Omdat je toch eigenlijk God, de vader, de zoon en de zoon moet aanbidden. En dan, ja, Maria is toch uiteindelijk een mens. En voor de katholieken is Maria toch wel ja, de moeder van God. En die heeft toch wel een bijzondere plek. Dus dat is altijd wel een beetje een twistpunt. Of vandaar natuurlijk ja. ook dat jullie met het schilderen... op de vakantie daar een raar gevoel over hadden. Nou ja, misschien wel een beetje. Omdat wij wel een protestantse achtergrond hebben. En mijn ouders, die komen alle twee uit het zuiden, uit Brabant. En die zijn ook in een protestants nest eigenlijk opgegroeid. Uh, maar die zaten, zaten altijd wel tussen al die katholieken. Dus die waren een beetje... De vreemde eend uh, daar. En uh, ja, ik heb thuis op een of andere manier, ook al zijn we dus protestants, altijd wel iets van dat katholieke meegekregen. We gingen ook altijd naar katholieke kerkjes en dat soort dingen. En dat vonden wij, uh, ja, dat vonden mijn ouders toch wel mooi. Ja. Dus daar is toch wel een beetje een soort van. Ja, we hebben daar iets mee. Ja. Ja. En, en waarom is dat geloof belangrijk voor jou? Um, nou, in eerste plaats gewoon ik ben ermee opgevoed en ik, ik weet niet beter. Het is gewoon het hoort bij ja, mijn leven moment, op, op een gegeven, gegeven moment maak je er zelf een keuze voor. En uh, um, ja, ik vind het een heel prettig gevoel dat je in een God gelooft die, uh, uh, die, die van je houdt. En wat er dan, zeg maar, in je leven ook gebeurt. Wat voor zooi je ervan maakt. Dat is altijd iets waar je op kan vertrouwen. Uh, denk ik. Maar ik vind het best een moeilijke vraag, want ik, heb zo, ik krijg die vragen bijna nooit met interviews. Dus ik heb daar <laughs> niet een, een, een, een hapklaar antwoord op, moet ik, moet ik je wel eerlijk zeggen. Maar dat wel, ja. Ja, ja. Ik, doe die microfoon even een beetje dichter. Maar jij hebt de, inderdaad theologie gestudeerd? Um, nou, ik ben op dit moment nog bezig met hbo-theologie. Ja, dus, oké. Okay. Uh, ja. Maar je bent ook in Perth geweest? Klopt, ja. En daar heb je ook uh, uh, theologie gedaan? Nee, dat is een uh, discipleschapsschool. Dus uh, uh, ja? dat is eigenlijk dat je... Um, ja een beetje handen en voeten gaat geven aan je geloof. En dat je dat met andere jongeren doet en zo. En daarover leert. En, en uh, vervolgens ga je ook op een uitzending. Naar uh, Mexico stad zijn we geweest. En um, daar ga je eigenlijk puur... Um, uh, je ja, handen en voeten geven aan het geloof. Dus we gingen de straat op. En uh, we gingen in gesprek met uh, daklozen. En we gingen ook uh, voedsel uitdelen. En puur gewoon... Um, ja, er zijn voor mensen. En, uh, en uh, hun verhalen aanhoren En... Uh, ja, en dat was wel een hele gave ervaring. Ja. Maar wacht even, je woont in Ede en dan ga je naar Perth. Volgens mij ligt dat in Australië. Uh, dat klopt, ja. En dan ga je in Mexico? Ja, ja dat <laughs> ging gingen, gingen we naar Mexico. Dus oh. het was een hele reis, ja. Ja, zinnig. ja. zinnig. Ja. Ja. Maar jij zingt, jij zingt ook, want je hebt een hele mooie stem, dat hoor ik wel. Uh, jij zingt ook in een ander koor, het uh, koor van jouw school. Uh, in een bandje hebben. Ja, het is op, de, op dit moment in de CEE live band. Dat is inderdaad een schoolband, ja. ja. We hebben wel goed research gedaan. Uh, ik wou net zeggen, ja. u weet alles over mij. Ja. Ik... Ja, nou, is er uh... nog meer? Nou ja, dan moet je Facebook, dat is allemaal openbaar, hè. Dat kan oh, ja, je allemaal is waar, dan moet ik iets wat anders. Ja, want Janneke, er staat er bij jou een, een hele intrigerende uitspraak. If I find in myself desires nothing in this world can satisfy, I can only conclude that I was not made for here. Yeah. Ligt hier eens uit. Ja, yeah. um, eigenlijk is het een, een uitspraak van de zangeres Brooke Fraser in een liedje. En dat heeft me heel erg aangeraakt omdat ik... Um, um, ja, ik zie mezelf als, uh, als, een, uh, als iemand die op deze aarde woont. Maar eigenlijk ben ik, uh, ja, geloof ik dat ik uh, een kind van God ben. En dat ik uh, yeah, daar thuis hoor, zeg maar. Waar? Uh, bij God, ja. Ja? Ja, dat is natuurlijk heel vaag. Ja. <laughs> Hey, ik wil wel even heel duidelijk zeggen, wij zijn niet de een of andere giga-reli-popband. Nee. <laughs> met, met al deze vragen ja. denkt iedereen dat we straks alleen nog maar hard te boeken zijn voor de EO dag. Dus dat moet wel even duidelijk zijn. <laughs> ja, maar toch, dat geloof is... Ja, nee, je mag er wel over vragen, maar ik wilde even. toch geen ja. leven, toch? Ja, ja absoluut. Wil jij hem ook trouwens? Ja. Oké, okay. nou, dat is toch helder. Ja. Nee, goed, we zullen er niet... Uh, maar ja, ik vind het wel intrigerend... Want zoveel uh, religieuze popzangers nee, zijn er niet in Nederland, denk nou. ik. Nou, ja, jullie, jij, jij kent ze natuurlijk allemaal. Kijk, wel. wij komen zelf dus een beetje uit dat uh, uit, die hoek. Uh, uit, uit, uit die hoek. Dus Je hebt bijvoorbeeld het Flevo Festival en daar spelen dus heel veel, uh, ja, ja, precies. Uh, uh, ja, een beetje alternatieverige uh, artiesten. Dat is een klein wereldje die dus dan en die christelijke achtergrond hebben, maar ook wel echt gewoon van die indie muziek houden. Ja. Maar tegelijkertijd, wat ik altijd wel zelf heel inspirerend vind ja. aan popmuziek, is uh, er heel veel van mijn muzikale helden hebben toch wel, ik vind dat geloof en popmuziek toch wel veel met elkaar te maken hebben, want bijvoorbeeld een, een Bob Dylan, of een Cohen, of een, of een U2, het zijn allemaal echt uh, ja, pop, popmuzikanten die daar heel erg veel over, over schrijven. Die, de, heel veel van die lyrics zijn echt doorspekt met, met, met bijbelteksten. En als je de bijbel een beetje kent, dan ga je heel veel eigenlijk uh, terughoren daarvan, gewoon in popmuziek. Ja, natuurlijk, je moet dat een cultu culturele ja, achtergrond, ja, ja. je culturele bagage, daar hoort de Bijbel ook bij natuurlijk. Absoluut. Maar het is nog iets anders of je dan ook hetzelfde gevoel hebt wat Janneke heeft, bijvoorbeeld. Ja, nou nee, ja, nee, dat, dat is weer een, ja. Ja. ja, maar ik, ja, je, je vindt het wel echt veel terug. En ook de laatste tijd bijvoorbeeld een band die heel erg populair is op dit moment en die ik heel inspirerend vind, is bijvoorbeeld Mumford Sons. Ja. Uh, dat staat ook echt helemaal vol met religieuze verwijzingen. En ik denk dan soms zelf ook van... joh, knappen mensen daar niet een beetje op af... als ik zo'n achtergrond heb. Maar als ik dan zulke bands hoor, dan denk ik van... Hey, mensen vinden dat best wel oké okay als je over geloof zingt. Als het maar vooral goede muziek is en goede tekst is. En als het oprecht is. Ja, ja nou, ik heb in een gospelkoor ge gezongen. Maar eh, dan is als je, als je niet al te sterk religieus bent... dan is het ook weer heel moeilijk om prachtige gospels te zingen. Want je denkt, ja, dat is niet echt mijn tekst. Ja, uh, leg eens uit. Gimme Jesus on the line. Dan zongen wij Gimme Peter on the line, maar dat klonk ook helemaal. <laughs> Goed, jongens, laten we nog een, een nummer gaan doen? Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, wat wordt het volgende? Uh, Aaron Island over een uh, ontmoeting met een, met een backpacker. Ja, jij was in Ierland en je ontmoette een jongen uit Chicago? Ja. Oh, oh, oh. ja. Oké, okay, we gaan luisteren. Oké. Okay. Bijna zoveel hoor. Ja, hoor. We doen maar rustig. Kan allemaal. Kan allemaal hier. Toch? Alle tijd. op op. Want ik hoor dus die piano niet, want die is niet versterkt, maar wel op mijn oren. Grappig. <laughs>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 blue sky so who is gonna measure if your efforts are a treasure or just a crazy kind of leisure a trick of your mind and without her presence you seem to have lost the essence A leading role so predictable of the stereotype cascade From a distance things are getting clear From a distance you can try To rearrange the things that you Oh dear, on an island with a clear blue sky On an island with a clear blue sky Go. City that I don't know. City of a new friend. I met on Aran Island. APPLAUS okay. computer klapt weer mee, gelukkig. hey, nog oh, hier... Uh, uh, ja, dat komt toch maar weer even zitten, ja. hè? want anders moet je daar net eens zo staan. Uh, je hebt de afgelopen drie jaar, want in 2009 ben je solo begonnen... Hè? was dat Nuclear Playground, uh, dat was klaar. ja. En uh, nou, je, je hebt uh, hard gewerkt de laatste drie jaar. en je hebt, Vooral de laatste drie maanden hebben jullie ongelooflijk veel opgetreden. Hè? Ja, klopt. Ja, we hebben in januari onze EP dus uitgebracht. Ardeer Lady ja. of the Plains. En uh, toen hebben we in drie maanden zo'n 40 shows gedaan. En nu zijn we... Uh, die, die tour is nu afgelopen, maar we zijn nu nog wel aan het doorspelen. Dus bijvoorbeeld in de maand mei hebben we iets van negen gedaan. En komende maand juni gaan we er ook weer iets van negen doen. Ja, want jij, regel, jij organiseert ook regelmatig huiskamerconcerten. Ja, klopt. Dat vind ik echt heel erg te gek. Dat is, een hele, dat is een hele fijne, intieme manier om voor een publiek muziek te maken. En het is ook iets wat echt wel upcoming is. Je ziet eigenlijk dat steeds meer artiesten, singers, songwriters akoestische acts ja. in huiskamers gaan spelen, omdat dat gewoon heel erg goed werkt voor onze muziek. En doe je dat ook bij jezelf thuis of wat? Uh, uh, ja, ik uh, ben uh, vorig jaar heb ik een soort van uh, serieconcert georganiseerd. En die noemde ik dan Rogier Pelgrim presenteerd. Ja? En dan heb ik in Ede eigenlijk in een maand tijd vier keer gespeeld. En dan elke week uh, in een andere huiskamer. Ook mijn eigen huiskamer. En dan steeds met een andere artiest. Dus dan heb ik met uh, een uh, artiest uit Duitsland gespeeld. En uh, nou ja, Tangerine, die zijn ook wel redelijk bekend aan het worden. En nog een aantal anderen. En uh, ja, dat is ontzettend goed bevallen. En dat was ook heel erg goed om eigenlijk ook iets op te bouwen in mijn eigen hometown in Ede. Ja, en, en hoe, hoe, hoe uh, uh, krijg je die boekingen van huiskamerconcerten? Uh, nou, kijk, ik gebruik best wel veel Facebook. Uh, dat is wel heel erg belangrijk uh, om uh, ja, een beetje mezelf uh, te promoten en om aan mijn fanbase te bouwen. En uh, nou, bijvoorbeeld op, af en toe dan zet je op Facebook gewoon van uh, uh, we zijn voor die en die maand op zoek naar een aantal huiskamers voor huiskamerconcerten. En dan krijgen we best wel vaak gewoon uh, ja, voldoende reacties om dan, uh, om dan om dan te kiezen inderdaad. Ja, en krijg je dan wat betaald ook, of niet? Uh, ja, meestal wel. We gaan uh, uh, soms. Nou, ja, kijk, ik bedoel. Uh, ik ga niet precies op de radio uitleggen hoe en wat. Maar bijvoorbeeld, je gaat, uh, je gaat wel met. Uh, je soms ga je met de pet rond. Of soms maak je met een huiskamer. Gewoon een bepaalde afspraak over een vergoeding. Dus, uh, maar uh, ja. Ja, daar zorgen we altijd wel voor. Oké, okay, maar je bent dus te boeken, dus dat kan je hier nu ook op de radio. Ja, ja, ja, absoluut. Als mensen ons in hun huiskamer willen hebben, dan echt laat je horen en wij komen graag. Dan, uh, <laughs> dan, uh, ja, het lijkt, lijkt ons te gek. Oké, okay, nou dan moet je maar kijken op Rogier Pelgrom, uh, Facebook. Dan kan Pelgrim Facebook. Je... Pelgrim, hè? Roos, wat zei ik dan Pelgrim? Ja, Pelgrim. Oh, dat is ja, Pelgrim, dat is een actrice. Ja, ja maar je hebt ook van. dat is ook wel weer geleerd aan de Pelgrimtak. Dus... Oh ja? Ja. Dat is allemaal familie. Ja, het uiteindelijk zomer, wel, dacht ik. Oké. Okay. Hé, hey, uh, uh, uh, wat, wat was de warme truientour? Ja, dat heb ik samen met een, uh, een indie uh, platenlabel gedaan, uh, Volkoren. Uh, en een ontwikkelingsorganisatie die heet Tier. En die uh, zet zich in, voor, uh, uh, ja, zet, die zet eigenlijk in tegen armoede en onrecht in deze wereld. Toen hebben we een tour gedaan. Uh, uh, en het idee was dat overal waar we spelen gaat de verwarming uit. En we gebruiken zo min mogelijk elektriciteit. We trekken allemaal een warme trui aan... We kruipen dicht tegen elkaar aan. akoestische muziek, kopje koffie erbij. Fair trade uiteraard. Kopje thee. En, uh, en zo hebben we dus uh, ja, op een soort van ludieke manier uh, uh, aandacht kunnen vragen... voor wat serieuze zaken die spelen in de wereld en, en muziek kunnen maken. En dat dus, dus, was erg leuk om te doen. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ik zit me opeens, ik denk dat we hier ook eens een keer een jongen uit Friesland hadden... die ook zoiets deed. Um, nou, ik weet niet meer. Niet Sarah Lois? Ja, wie was er nou ook weer? Nou goed. Doet er niet meer toe. Ik ben mijn oude vrouw, hè, dus ze zakt wel eens wat weg. Goed, uh, nog iets belangrijks. Uh, 14 juni. Ja. Ja, we, we staan. Uh, moet ik beginnen? Ja, we zijn geselecteerd voor de Grote Prijs van Nederland. Voor de... In de categorie Singer-Songwriter. En uh, de kwartfinale zitten we in. En 14 juni is die kwartfinale. En uh, dan gaan we spelen. En we hebben echt zoveel mogelijk publiek nodig die daarop afkomen. En op ons dan die avond daar gaan stemmen. Je kan. Ken, ook... ken je de plek? Ja, Wilhelmina uh, Pakhuis. Of Pakhuis ja, is... Wil -Mina. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik heb er al wel eerder gespeeld. Dat is een hele, hele toffe plek uh, ja, om te spelen. Ja, ik vind het ook een hele toffe plekje. Maar zo heel veel mensen kunnen daar niet in. Nou, maar ik bedoel, als wij voor, uh, voor 200, 300 mensen kunnen spelen... dat vinden wij echt te gek. oké, oh, oké. Okay, okay, ja. Ja, nou, ja, nee, ja, ik vind het een hele leuke plek, ja. inderdaad. Goed. dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 14 en, juni, allemaal naar uh... ja. En mocht je uh, uh, het uh, helemaal te gek vinden wat wij doen, uh, dan moet je ook even op de grote prijs van Nederland.nl op ons stemmen, want we <lacht> hebben echt zoveel mogelijk stemmen door, want we willen graag door naar die halve finale. Ja, en ho hoe zijn je tegenstanders? Ken je, die? ik heb ze geluisterd en ze zijn goed. Ja, echt, uh, uh, dus ik zeg niet dat het kat in het bakje is. Ik, ik, ja, uiteraard, uh, heb ik dan wel weer genoeg zelfvertrouwen om te zeggen, we maken een kans, maar uh, ja. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld de uh, laatste Canvas Blanco gehoord. Met wie we bijvoorbeeld spelen. En dat vond ik echt heel erg mooie muziek. Ja? Ja, en uiteindelijk heb ik ook zoiets van. Hey, uiteindelijk moet muziek ook geen wedstrijd zijn. En nee. ga je ook gewoon een avond spelen. Met andere toffe singers en writers. Dus ik hoop ook. Daar hoop ik ook vooral op. Dat het in ieder geval een toffe muzikale avond wordt. Nee, Trouwens ik kreeg net. Je had Francis. Uh, yes, jullie spelen van de zomer ook op dat uh, Flevo. Ja klopt festival. Ja. ja, toch? Ja, eh, absoluut. half augustus. Mm -hmm. Vier keer. Um, wat gaan we nu uh, horen? Of zullen we een plaatje draaien? Want je had twee nummers meegenomen. Of althans uh, aangegeven. Ja, heel graag. Want Jeff Buckley uh, en, en Johnny Cash is natuurlijk een fantastische keuzes. dus het maakt niet uit. Ze zijn allebei prachtige nummers. Uh, ja, misschien dat, dat eerste nummer van jou, Mind Eyes A.I. Uh, Tramp is wel heel erg geïnspireerd op, uh, door Jeff Buckley, denk ik zo. Hè? Ja, absoluut. Dus moeten we, Zullen we Grace draaien dan? Heel graag. Alright. Ik vind het fantastisch. Maar dan moeten mensen thuis maar gaan draaien. Want nu hebben we live de beschikking over een band: Rogier, Jannica en William. Dus ga jij lekker uh, staan. En, uh, want dan. Uh, time flies when you're having fun. Dus uh, kun je misschien nog net twee nummers doen? Moet jij wc? Echt waar? <lacht> Altijd. Oh, <lacht> live on oh, die. Nou, we hadden hier een keer op een gegeven moment een band. En die stopt toch midden in het nummer en die is gaat plassen. Dat is echt niet te geloven. Dat was het Moenjaard, geloof ik, hè? Uit, uit Apeldoorn of Amersfoort. wat was het? Nou ja, goed. Okay. Oh nee, nog verder op je. Ja. Nou, dat gaan wij niet doen. Nee, hoor. dat gaan wij niet doen. Houd me op. <laughs>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 of grace, you embrace me now, I never felt so weak you amaze me now I, on the You amaze me now, I'm on the highest beat Beyond the door, beyond the grave, beyond the unsolved mystery Everyone will see, everyone will see Beyond the door, beyond the grave, beyond the unsolved mystery Everyone will see, everyone will see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 THE HIGHEST BABY uh -oh. Op de hoogste piek was Rogier. Het laatste nummer. Volgens mij, als je nu start, gaat hij nog daar helemaal op komen. Oké. Okay. Dit is Memories. En ik hoop dat hij dan... Nou ja, we zullen zien hoe we, zullen we dat zien. Komt. En in ieder geval vast, hartstikke bedankt dat jullie er waren. stop thinking of every misstep I've made Memories living a life on their own my mistakes If I could erase that look upon your face If I could replace All my past mistakes. I'm reminding myself. I keep placing myself in these scenes. They're chasing me after. They're following me in my dreams. If I could erase look upon your face if I could replace all my past mistakes and I will find you we will get And forget the scenes that we played out here we could dance, dance. Dus waar heb je leren zingen? Heb je dat jezelf geleerd? Uh, heel veel tijdens de onder de douche en tijdens de afwas, maar vooral in dat bandje ben ik mee begonnen. Ja, ja, ja. ja. Ik ging heel erg hard schreeuwen en dan was ik helemaal schor. Ja. Uh, later ook wat zangles gekregen en gewoon heel veel gedaan. Ja. Waanzinnig, want je hebt een heel breed uh, bereik, hè? hoog en laag. En ik uh, kan ook horen dat je niet rookt, want je hebt wel adem. Ja, ja, ja, ja. ja en, en Jeff Buckley geluisterd. Even. Daar komen de kopstemmetjes. Oh, oké. Okay. Nou, William, ik heb jou helemaal niet. Oh, we hebben nog twaalf uh, seconden. Je bent onderwijzer, hè? Klopt. Ja. Hartstikke leuk in namenswoord. Ja, je woont leuk. in Eding, gaat leuk met Janneke, Het gaat allemaal goed. goed. En uh, ik wens jullie hartstikke veel succes. Ja, yes. doe je wel.